Info en hit. Oh yeah! Dank je! Langstraat Iets over vijf. En dat betekent dat we weer de allerbeste Funk Disco en Sol draaien. Tot 7 uur vanavond. De zaterdagavond, dus. Dit is Langstraat FM. FUNK NIGHT shut it in for Ignite and it's called that the playlist it is Unto Me No lang staat FM natuurlijk en dit komt uit de playlist dit zijn de silvers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 Op het Amsterdamse Museumplein is de studentendemonstratie afgelopen... waarbij 7000 tot 8000 mensen een hogere compensatie eisen... voor iedereen die onder het leenstelsel heeft gestudeerd. Het kabinet reserveert 1 miljard euro voor tegemoetkoming... maar die omgerekend 1000 euro per persoon vinden de studenten veel te weinig. Ze zien zichzelf als pechgeneratie met torenhoge studieschulden. Omdat vanaf volgend jaar de basisbeurs weer terugkomt... willen zij een compensatie. VVD-prominent Frank de Grave gaat toch niet de evacuatie uit Afghanistan evalueren... Zijn aanstelling stuitte op verzet bij de oppositie. Die vond dat de graven als oud-minister van Defensie niet onafhankelijk is. Oud-topambtenaar Maarten Ruijs van het ministerie van Sociale Zaken gaat nu de commissie leiden die de evacuatie gaat onderzoeken. De P van de AR Ruijs staat bekend als probleemoplosser, zoals hij in 2009 tijdelijk de hoogste baas van de Belastingdienst toen daar problemen waren. Gisteren zijn minstens 70 afleveringen van de podcast van Joe Rogan van Spotify gehaald. Waarom is nog niet bekend? Mogelijk heeft het te maken met de verspreiding van nepnieuws door Rogan in zijn podcast. Om die reden haalden Neil Young en Joni Mitchell hun muziek al van Spotify af. Ook zou het te maken kunnen hebben met grof taalgebruik, daarvoor heeft Rogan al spijt betuigd. Wel zijn volgens de podcastmakers sommige fragmenten uit hun context gehaald, waardoor ze nu erg grof overkomen. En het RIVM noteerde vandaag ruim 40.000 nieuwe coronabesmettingen... ...ruim 30.000 minder dan gisteren... ...maar de verwerkingsachterstand is al gestegen naar het recordaantal van 176.000. Het aantal ziekenhuisbedden bezet door mensen met corona daalde met 3 naar 1363. Wel steeg het aantal coronagevallen op de intensive cares vandaag met 15 naar 229. En de Turkse president Erdogan meldt dat hij corona met lichte klachten heeft. Ook zijn vrouw is besmet met de Omicron-variant. Het weer bewolkt met vanavond vanuit het noordwesten regen... bij een stevige zuidwestenwind. Het is vannacht een graad of zes. Morgen krijgen we veel regen, weinig zon en stormachtig weer... met kans op winterse buien bij zo'n 8 tot 10 graden. Tot zover het radionieuws. Wil jij ook een vaste baan na een half jaar? Bij EU Roots, het uitzendbureau voor de regio Waalwijk en Tilburg... is dat onze missie. EU Roots is actief in de logistiek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 Info and Hits. Oh yeah. KTP is dit of Kissing the Pink. Dit is one step de in. Um, funk night. Nog tot 7 uur vanavond en na 7 uur hoor je Peter Sterrenburg in Petersplaat gaan halen. We got a lovely lady and a beautiful wife i'm sure that they lean i was more than that. Nice. one time or another they both been lonely when they needed some love and our friendship only kept me in peace your love is yours but you think i caught i'm rolling Uh, I, uh, yeah. you know.